Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is een jongen van 15 overleden nadat hij werd neergestoken. Het gebeurde rond 5 uur in een park in de wijk Beverwaard. Er is nog geprobeerd de jongen te reanimeren, maar voordat hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht, overleed hij aan zijn verwondingen. Het is niet bekend waarom de jongen werd neergestoken. Er, zijn ook nog, er is ook nog geen verdachten opgepakt. De politie roept getuigen op om zich te melden. Zes medewerkers van het Bravis ziekenhuis in Rozendaal en Berg op Zoom hebben een officiële waarschuwing gekregen omdat ze in een patiëntendossier keken. De medewerkers hadden niets te maken met de behandeling van de patiënt, maar waren gewoon nieuwsgierig, zegt het ziekenhuis. Vorig jaar kwam het Bravis ook al in het nieuws omdat een medewerker in medische dossiers zat te neuzen. Een man uit Oosterwolde in Friesland moet elf jaar de cel in omdat hij leiding gaf aan een internationale wapenbende. Hij is ook veroordeeld voor mensenhandel, fraude en mishandeling. De man van 36 verkocht vanuit een woonboerderij en kringloopwinkel wapens, munitie en explosieven. En in de Kuip in Rotterdam is Feyenoord begonnen aan de wedstrijd tegen FC Drita in de Conference League. Een nieuwe Europese voetbalcompetitie. Een week geleden werd het 0-0 tussen beide teams in Kosovo. Vanwege het gelijkspel moet er deze week gescoord worden, zegt voetbalcommentator Mark Kloostra. Dus in ieder geval één doelpunt kan ik de luisteraar garanderen, want er moet een winnaar komen vandaag. En Feyenoord wordt gesteund door bijna 25.000 toeschouwers. Dus mochten ze al in de problemen komen, dan moet het legioen de twaalfde man zijn... die ze beslissende duwtje gaat geven, maar ja, eigenlijk mag dit FC Drita nummer 297 op de UEFA-ranking een geen enkel probleem zijn voor Feyenoord. Eerder zei Feyenoord-trainer Arne Slot al dat hij geen rekening houdt met een uitschakeling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, het koelt af naar 13 graden, morgen bewolkt, op sommige plekken kan er een bui vallen, later op de middag gaat het hard waaien tot 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file doorwegwerkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je tussen de knooppunten Badhoevedorp en Rottepolderplein 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM.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 thanks from you administratie bijwerken jongens. Maar deze dame zal komende maandag in het radioprogramma van Rainbow Radio te horen zijn. Tussen 1 en 6... Want er is een speciale aflevering daarvan. En dat helemaal in het teken van Pride at the Beach. En daar heeft de Wendy Moore alles mee te maken. Want ik geloof dat zij de ambassadrice is van Pride at the Beach. En dat het nog nodig is, nou dat bewijst de actualiteit wel, denk ik. Uh, welkom bij het tweede uur inmiddels uh, alweer. Bovendien, uh, over Wendy Moore nog even gesproken. Ze is bezig met nieuw materiaal. Uh, is waarschijnlijk ook een nieuwe single in de maken. En wellicht dat die komende maanden al het levenslicht uh, zal zien. Het zou zomaar kunnen zijn... Precies, ja, na dato dat ze dat uh, uitbrengt uh, op die dag dat David Molenburg er ook is. Dat heeft ze vorig jaar namelijk ook gedaan. Volgens mij uh, was dat toen nog met uh, Elixir. Dat, uh, dat was toen de single die ze net heeft uh, uitgebracht. En uh, toen hadden we nog een uh, heel mooi gesprek uh, daarmee. Uh, waar uh, David zich er nog een beetje mee bemoeide. Dus wat dat gaat, uh, helemaal goed. Overigens is dat niet de enige hè, wat, uh, wat er uh, komt. Want ook... Um, een Kasper gaat komen. Die gaat live uh, spelen bij ons. Dus die uh, is, is volgende week ook hier uh, present. Mits Delta er geen uh, andere ideeën erop naar houdt. Want dat is nog de grote vraagteken die erbij uh, geplaatst moet worden. Simple Souls. Ik uh, draai hem al een aantal weken en dat is een hele mooie singel van The Polyframe. I like to feel the The clock's ticking, but the time stops every time the downfall starts to come in My head keeps spinning and the words can't seem to come out The puddles get bigger and I just can't figure it out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 gaat zitten, dat is dat andere radioprogramma wat ik ook uh, volg. Uh, het uh, programma van uh, Roy de Smet bij uh, de Omroep van volendam meedam. En één keer in de vier weken mag ook uh, Kees Meijzen daarbij aanschuiven. Maar ik denk dat dit uh, hier ook wel op het lijstje zou mogen staan, hoor. Wat, wat dat er gaat. Bergersongs en Dear Maggie. En uh, bovendien komt hij ook van het uh, King Forward Records label af. Dus in dat opzicht uh, denk ik dat hij niet zou misstaan in dat uh, programma tussen 7 en 8. Bij de mannen van uh, Volendam-Edam. Daar moet je dan maar even naar luisteren. Precursor hadden we daarvoor met Human. Met een uh, damesstem ertussen. Bovendien hadden we Quirijn ook enkele weken terug in de uitzending. Over uh, uh, talenten en muzikale talenten uit Halem gesproken. Dit is er ook eentje. En dat is Heavy Leah Rai through dust as i walk through memories i can feel the rest of them fears and rush but i'm still breathing knowing what i'm gonna see when i open up the door again made of glass but like your heart it's impossible for me to see through it i ain't lucid but i'm losing heart or mine could just take control of my sense and time. I'd let myself go to have peace. My and lying awake As I find myself waiting to ache Way down, down, down dagen, heet hij. En ik moet even goed uh, kijken, maar volgens mij heet hij Monternacht. Uh, dat is, um, ik denk, een stukje IJslands. Maar ik ben de IJslandse taal niet uh, geheel machtig in dat opzicht. Maar het is wel uh, een mooi aansluitend op het uh, andere geluid... ...wat we daarvoor hebben gehoord van uh, Lia Rai. Met Illusive. Um, ja, we, we zijn uh, toegekomen aan een uh, telefonisch uh, gesprek... ...die we gaan voeren met Albertine. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, ik uh, kreeg uh, van de week uh, een, uh, een fijne mail uh, binnen, dus dan, uh, dan ben ik altijd uh, nieuwsgierig. Uh, van It's All Happening. Uh, waarbij op een gegeven moment uh, voorgesteld wordt: Albertine, muzikus yeah. en zangeres. En um, Windblows, uh, dat is uh, de single die je uh, sinds een week hebt uitgebracht. Maar er komt uh, nog meer aan, daar komen we straks op. Maar um, even over jou, want. Ja, ik, uh, ik, ik heb uh, begrepen, Crosby, Stills, Nash Young. Is dat uh, een beetje de muziek uh, waar, je, waar je het een beetje in moet uh, zoeken? Ja, nou ja, eigenlijk uh, vooral dat nummer, die single uh, Wind Lose. Hm. Uh, ik ben van iedereen te horen, uh, nadat ze ernaar luisterden, dat het lijkt op Crosby, Stills, Nash Young. Hm. Uh, dat het een beetje die, die sfeer heeft. Ja. Uh, het grappige is eigenlijk dat ik de band zelf niet zo goed kende. Hm. Uh, dus ja, heb ik toch uh, blijkbaar iets uit de uh, jaren zestig uh, meegenomen. Mm -hmm. Ik luisterde wel veel naar de Beatles, naar de Rolling Stones vroeger. Dus daar zitten wel invloeden in. Ja. Uh, maar het schijnt die sfeer te hebben. Dus, uh, ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, dat wordt, dat wordt uh, gezegd. Dus, dus ik, uh, ik haal het aan. Um, dan uh, even iets anders. Want ook, um, ja, als ik uh, even doorlees, dan uh, wordt er ook uh, gesproken over je eigen levenservaringen. Nou weet ik, vorige week hadden we al een set aan, uh, aan uh, de telefoon die zegt: ja, mijn songs zijn erg autobiografisch. Is dat uh, met jou ook het, uh, ook het geval? Zeker. Ja? Ja. ja. Waarom eigenlijk? Waarom? Ja. Nou, ja, um, ik ben eigenlijk. Uh, van beroep uh, klassiek altfioolisten. Daar mm -hmm. ja, ben ik voor opgeleid. En dan speel je muziek van anderen, dus ja. van populisten. En uh, op de een of andere manier voelde ik dat er ook iets uit moest. Yeah. Uh, wat wat, wat ik, hè, ik... Ik maak dingen mee in mijn leven en, en ik wil dat naar buiten brengen. Mm -hmm. En ik tocht daar een vorm voor. En al spelende wijs ontdekte ik op uh, die altfiool dat ik ook uh, ...gewoon liedjes kan toppelen. Ja. En zo begon ik mijn eigen liedjes te schrijven. Dus ik denk... Um, ...dat het een, echt een uiting is... ...van mijn eigen... Ja, hoe, ...hoe ik het, het leven ervaar. Hm. Um, dat wil ik dus kwijt... ...in muziek. Ja. ja dus, dus dit is eigenlijk... ...de echte uitlaatklep uh, voor jou... ...om, om dingen uh, ja, voor het voetlicht... ...over het voetlicht uh, te brengen. Zoiets. Zeker. Ja. Ja. En ik denk ook wel dat, dat mensen die mijn muziek horen... Um, ja, zich daar ook in kunnen herkennen. Ja. E, o, o, oké, ja. En dan, dan is er ook nog... Ja, wat, wat iets over jezelf. Uh, want uh, je, je hebt een... zoals je het uh, zelf zegt... een kritische blik... op de door kapitalisme gedreven... zelfingenomenheid van de westerse maatschappij... die doorklinkt in... Uh, nummers zoals deze single. En Space Dance... En ik ja. neem aan dat je die eerder al uit uh, hebt uh, gebracht. Sorry, dat laatste. Stopt. Space Dance. Dat wordt uh, naar verwezen. Space Dance. Dat ja. is, is ook een nummer van je. Maar dat is een nummer dat op de plaats staat. Ja. die in september uitkomt. Ja. Maar inderdaad, die, die, die kritische blik. Uh, dat klopt, die heb ik. En uh, wat ik eigenlijk merk is. Uh, die zelfingenomenheid. Waar, waar ik het dan over heb. Uh, ik, zie, ik zie eigenlijk door het kapitalisme dat, dat mensen over het algemeen heel erg, uh, ik gericht, handelen. Ik gericht. wij het maar goed hebben. Ja. Ja. Uh, dus een, een soort zelfingenomenheid. Ja. Altijd maar een, een uh, natje en droogje hebben. Geld en, en ja, bezittingen. status um, aanzien. Dan, dan is het goed. Terwijl voor mij gaat het daar helemaal niet over in het leven. Nee. Uh, ik zing juist over die verbondenheid um, tussen alles. Ne, tussen ja, is... En we zijn allemaal hetzelfde. Ja, is dat belangrijk voor jou? Die verbondenheid? Ja, zeker, heel belangrijk. Um, ja, want uh, ik, kijk, ik, ik beproef ook even in de woorden. Uh, er is een... Uh... Ja, een bekende skate... Nee, ik zeg het verkeerd. Een, een, een snowboarder, uh, genaamd uh, Bibian Mentel. En die heeft uh, eigenlijk al eens gezegd... Als je met mensen praat, dan praten ze nooit over bezittingen... maar eigenlijk over herinneringen. Is, zit jij eigenlijk ook zo in het leven van sparen herinneringen... en die bezittingen, dat is allemaal flauwekul, zoiets? Ja, nou ja, als je, als je, mijn, uh, als je ziet waar ik woon en, en wat ik heb... Hm. ja, dat is ja, bijna niks. En... Uh, ja, voor mij gaat het echt over um, ja, de inhoud, hè? Uh, over de, de kennis, de boeken die je leest, uh, de verhalen die je doorgeeft uh, van mens tot mens. En dat, dat vind ik uh, wat waardevol is. En voor mij zijn spullen, of, of sowieso aanzien, ja, ik, ik ben het liefst gewoon um, ja, gelijk met de dieren bijna, als, om het zo maar te zeggen, met de natuur. Ja, uh, ja, jij maakt je eigenlijk, eigenlijk ook zorgen over uh, wat we doen met deze planeet. Is dat ook uh, wat, uh, wat we een beetje terug uh, te vinden is in jouw houding? Ja, uh, ik heb ook dat, dat nummer Space Dance. Dat, is, dat gaat er echt vooral over... Um, een, eigenlijk is dat gezongen vanuit het perspectief van een, um, een niet-aardbewoner. Dus iemand die naar de aarde kijkt uh -huh. en die een commentaar opgeeft. Van, ja. Goh, het uh, is niet echt goed geregeld. Ja. Uh, kom, kom maar naar ouderspace, Space, want daar uh, kunnen jullie nog wat leren. Ja. Dat uh, is eigenlijk de trekking van, van het nummer. En ja, Ik, ik zie gewoon dat, dat uh, kijk, voor, naar mijn idee, wat het eerste wat uh, moet veranderen om deze aarde nog te redden, is het kapitalisme moet gewoon weer uh, in goede banen geleid worden. Ja. Volg jij dan ook uh, bijvoorbeeld uh, een man als Herman Wijfels... die uh, toch ook de duurzaamheid uh, promoot? Om maar even een naam uh, te noemen in, in dat, uh, dat opzicht. Want die uh, zegt eigenlijk ook van... ja, als we er nou niks aan doen... dan, uh, dan, ja, dan hebben we over uh, een jaar of 20, 30 helemaal niks meer. Zoiets. Ja, ik ken hem niet, maar het klinkt wel als een uh, interessant persoon om te, om te volgen. Zou, uh, zou ik zeker uh, doen, want uh, ja. <laughs> ik, ik bedoel... <laughs> ja, ik, heb er, ik heb er iets mee te maken gehad uh, in een uh, bepaalde groep... Uh, met mensen die ook uh, in die richting denken. Dus, dus ja, uh, het spreekt mij net zo goed aan als dat jou dat aanspreekt. Dus vandaar ook uh, dit, uh, di even dit, uh, dit onderdeel. Dan even nog naar het album wat je nog uh, in september wil gaan uitbrengen, Drops... Um, ja. Hoeveel uh, nummers staan daarop? En hoeveel nummers komen er eigenlijk op te staan? Ik uh, moet het uh, beter vragen. Uh, elf nummers. Ja. Uh, en ik heb de plaat al in handen. Dus die nieuw. Oh. Uh, maar officieel mag ik hem pas uh, ja, vanaf 17 september uh, te koop zetten. Ja. Uh, en, dan, uh, en dan is hij natuurlijk ook gewoon online uh, te beluisteren. Ja. Op verschillende platforms neem ik aan. Uh, uh, waar je. Toch? Of, of niet? Ja, Spotify, Deezer, um, Apple Music. Ja. Al die uh, platforms, daar kan je allemaal... Uh, daar staat hij allemaal op. Ja. En ook op, uh, SoundCloud. Nee, nee, sorry. Niet SoundCloud. Uh, Bandcamp. Ah, ja. Ik dat het een, een beetje... De... Ja, ja, ja, Bandcamp en, uh, en uh, de, de, de Apple, uh, dat, uh, dat zijn toch wel de meest bekende. Tenminste, uh, ik pluk uh, ook heel vaak van Bandcamp uh, pluk, pluk ik het een en ander af. Dus dan zal ik hem ongetwijfeld tegenkomen. Um, uh, ja, uh, elf nummers. Um, even nog over windblows. Uh, da, uh, zijn daar al reacties op uh, gekomen op die single? Of niet? Ja, zeker. Ja. Ik heb gewoon van uh, ja, mensen uit mijn uh, omgeving uh, goede reacties gehoord. Ja. Ja. Er zit uh, een video bij. Gemaakt uh, ja. door Bas ten Berge. Dat is een video ja. uh, Waarin ik heb hem eigenlijk de videobeelden aangeleverd. Die heb ik zelf gefilmd. Ja. Natuurlijk van... Hè, van vogels die zwermen hmm. uh, maar ook van bewegend water en alles eigenlijk wat mij fascineert als ik kijk uh, naar de natuur um, en die beelden heeft hij dan um, ja, bewerkt, want dat kan ik zelf niet in de computer hmm. um, en hij heeft daar heel mooi met uh, Ecoline um, um, die beelden afgewisseld met bewegend Ecoline in water Aha. dus dat geeft een heel mooi vloeiend uh, effect en het nummer is ook Heel bloeiend. Het gaat ook, hè? Die verbondenheid. Dat is ook wanneer je ja, wanneer je verbonden voelt met, met alles en iedereen om je heen. Dan voel je ook een bepaalde flow. Een bloeiing. En ja, dat is eigenlijk wat dat nummer uitbeeldt. Ja, uh, het beeld versterkt eigenlijk als het ware het nummer. Ja, zeker. En we gaan hem uh, laten horen. Hier is Albertine met uh, Wind Blows. Tables of Met het nummer Run Run. Je moest opletten. Ja, Koper, want anders was het weer helemaal goed te laat geweest. Daarvoor hoorde je Albertine met Windblows. We gaan nog even door met de meest recente muziek te draaien. Officieel heet zij Lisa Hoek. Maar onder de naam Lisa Loog brengt ze het een en ander uit. Zoals bijvoorbeeld deze single, haar laatste single Breathe In. Every time he's angry how oh, you go you will grow every time he's angry how oh, you Kraft, met zijn laatste, dat nummer dat heet The Grow. Daarvoor hoorde je Lisa Low met uh, Breathing. We gaan snel even verder met muziek uh, te draaien. With Luke Nijmol. Het heet volgens mij ook Paint the Town. Dit is het titelnummer. En ik meen dat hij dit ook al eens eerder heeft uitgebracht. Samen met Luc Nijman, die je ervoor hebt gehoord. Met Engine Dead Roared. Uh, bovendien was dat uh, toen nog onder de vlag van Rolex. We hebben ze toen ook uh, beide hier in de studio gehad. En ik uh, zie dat ergens nog voorbij komen. Ergens op uh, YouTube. Paint the Town. Ik, uh, ik durf er niet uh, mijn hand helemaal uh, voor, uh, door het uh, vuur heen uh, te halen. Maar goed... Het is uh, wat het is en uh, dat uh, laten we dan ook even voor wat het, uh, wat het is. Goed, uh, ik memoreerde helemaal aan het uh, begin van het uh, programma. Uh, dat ik uh, ooit uh, uh, samen met uh, Walter Sanders, een oude uh, collega hier. Uh, een uh, nummer heb uh, gepromoot. Alleen, ik uh, doe dat om een. Uh, ja, ik, uh, ik verklap ver hem al, alleen. Uh, maar goed, dat, dat was die single die we heel erg uh, promoten. De Doerakli luistert, maar heeft die single gemist. Nou, zullen we hem dan nog één keer voor vriend Walter dan nog een keer laten horen? Tot aan het nieuws van 9 uur. Tweede keer, hè? En uh, dan draai ik hem ook echt niet meer.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 als ik ga... Zag het kan maar niet te hard Alles hapert, alles zwart